Minister Terhorst wil dat er voor heel Nederland één meldkamer komt voor alle hulpdiensten. Ook alarmnummer 112 gaat daaronder vallen. De landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulances moet ruim 20 verschillende regionale meldkamers vervangen die er nu zijn. Volgens Terhorst kan door de maatregel de kwaliteit van de hulpverlening bij incidenten en rampen worden verbeterd, tegen lagere kosten. De boete voor mensen die zelf zwart geld aangeven bij de Belastingdienst gaat omhoog. Staatssecretaris De Jager zei in de Tweede Kamer dat zogeheten inkeerders voortaan 30% boete gaan betalen. Sinds 1 januari was dat 15% en voor die tijd waren mensen die zelf actie ondernamen helemaal geen boete verschuldigd. Vorig jaar is via de inkeerregeling zo'n 2 miljard euro aan zwart geld opgegeven. Mensen die zich niet melden, maar die wel worden gesnapt, moeten een boete betalen van 300%. Justitie in België gaat de machinist ondervragen... die gisteren het ongeluk in Halle heeft overleefd. Hij raakte bij de botsing gewond, maar is niet in levensgevaar. Hij heeft vermoedelijk een rood zijn genegeerd... maar het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog. Justitie hoopt dat de zwarte dozen van de treinen... meer duidelijkheid geven over de botsing... waarbij 18 mensen omkwamen. Het weer. Alleen in het noorden nog kans op wat sneeuw. In de rest van het land droog en opklaringen. Vannacht matige vorst. Morgen opnieuw winterse neerslag. Daarna... Minder koud. Dit was het NOS-journaal.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 Van de eindeloze nacht Als we zoeken naar twee armen Als we zoeken naar een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 thing is never as it seems cause I get a thousand hugs from 10,000 lightning